Het weer. In het noordoosten eerst nog plaatselijk regen, plaatselijk mist en grijs. Daarna schijnt de zon geregeld. Het wordt 15 tot 20 graden. Vanavond vanuit het zuiden buien. Die trekken morgen weg. En dan is er weer vaker zon. En ook morgen is het 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 strenger in de gaten houden. Precies, strenger in de gaten houden. Hè? Het is uh, Toepak welkom bij het radioprogramma. En ja, uh, eerder deze week hoorden we dit nog. We'll see what happens, folks. We'll see what happens. It's too yeah. bad that uh, the world puts us in a position like that. Precies, het klonk allemaal vrij uh, laconiek. Ze van, nou, we zien het allemaal wel. Het loopt allemaal niet zo vaak. Maar vannacht... A, a short time ago, I ordered the United States Armed Forces to launch... Precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad. Ja, precies. En het waren bij, uh, bij, daar waren bij betrokken Engeland, uh, Amerika en Frankrijk. Dus gelukkig hebben ze onze naam niet genoemd. Heeft u onze naam niet genoemd, want wij, wij zitten net met een. Met, uh, met blok zitten we in uh, Rusland. Ja. Het is niet zo heel slim om dan zeg maar, Nederland erbij te noemen. Dus uh, ik ben nieuwsgierig. Het waren wel precies die bombementen waar uh, dus uh, dat gas gemaakt is, dat uh, uh, ja, noem je dat uh, gas waar Bas Bashir Assad mij heeft. Uh, nu burgers mee heeft gebombardeerd. Dus uh, ja, we wachten het af. Wel wat slachtoffers, maar geminimaliseerd, zegt uh, Trump. Het is misschien ook wel nodig. Nou ja, zou je denken? hè? Ja, ik weet het niet. Het, het moet wel weer even een vuist gemaakt worden. En Bashir Assad moet daar weg. Maar of dat op deze manier lukt. Want hij heeft er ook niet heel veel pijn van. Alleen die fabrieken zijn dan uh, ontmanteld, zeg maar nu. Dus nou ja, Rusland is ook niet boos. En ze heeft natuurlijk, hij heeft heel veel materiaal die je had... Uh, ...heeft hij bij de Russen gestald, naast de Russische opslag. Want Amerikanen denken, ja, die Russen moeten we hier gewoon niet bombarderen. Als ze die bombarderen in Syrië, dan zitten we echt, uh, zijn we echt flok. Dus ja, heel veel pijn is er niet. Maar het is hier gewoon wel een statement. Want dat moest Trump wel maken. Want hij was zo laconiek: eerst een vuist, dan laconiek. Oh, we zien het wel. En dat is ja, shit, ik moet wel iets doen. Nou, dat heeft hij gedaan. Dus het is voor de büne misschien een beetje. Maar goed, het fabriekje is er gewoon wel, wel om zeep geholpen. Nou goed, we hebben nog, hier hebben we echt een hele andere, serieuze problemen. Ja, wij kunnen niet inloggen. En ik heb, ik heb mijn wachtwoord gekregen. En ja. ik, ik weet ook vrij zeker dat het dat wachtwoord is, maar hij doet het niet. Is, ja. het, is het gewoon niet dat je gewoon een bepaald manier moet inloggen... op de computer bestaand wachtwoord wat iedereen kan gebruiken? Nee, helaas. Nee? Ja, dus Helaas, het is, dus uh, ik heb is een probleem. Dit is allemaal weer goed voorbereid. Ja, ja, ja. Ik moet toch eens kijken. Nou ja, dan uh, moet het maar allemaal via mijn telefoon. Ik wou zeggen, op het kleine schermpje lezen. Ja. Je hebt je leesbril mee. Gelukkig, dus, uh, gelukkig wel. Dat is wel, is wel uh, ja, precies. En je mission? Was... Ja, wat was je mission? Search and destroy. Oh, oké. Okay. Oh, ziek oh, idee Nou, dat is even dat je het weet. Dus uh, tot en met tien uur slaapgaoer. En hier en daar weer even een leuk plaatje. Het wordt vandaag niet echt helemaal mooi, mooi weer. Maar het wordt ook weer niet zo heel slecht. Dus wees okay. gewaarschuwd. Oké, okay, nou dan ga je iets anders. Weet je nog iets? Uh... Nou ja, ik heb wel eens dus zo van... Moet ik nou gaan hamsteren of niet? Dat is de grote vraag voor mij. Nou nee, wij zijn wel buiten beeld gebleven nu. Ja. Beetje, het ook, hè? ja. ja. Ondertussen. Ja, ondertussen. Precies. Ja. Ja, ik, ik... Nou, ik ben er wel. Ik ben er niet gerust op. Nou ja, wat ik ook nog met jullie wil delen. Ik heb vandaag gedroven dat ik ging trouwen. Op het laatste moment denk ik, ik ga niet. Oh. En daar werd ik heel onrustig van wakker. Van wat is mij nou weer overkomen? <lacht> dat is ook wel heel grappig. Maar is hij zeg maar een keer op zijn knie gevallen of zo? Dat nee. Denkt, wat nee, doet hij nou? Gaat hij nou... Oh nee, nee, nee, maar, oh nee, maar het, het was ook grappig. Want er waren ook gewoon allemaal uh, familieleden bij die, die er eigenlijk niet meer waren. Maar uh, okay. het was ook wel weer even leuk om ze te zien. Maar we moesten haast naar de burgerlijke stand en zo aan toestanden. En dat, <lacht> dat droomde ik. En toen werd ik echt wel voor de werken. En werd ik echt wakker van, what the fuck? <lacht> ja, want ik had op een gegeven moment dat ik dacht van nee, ik ga dit niet doen. De helft van mijn vermogen is voor hem en dan maakt hij alles op. Oh! Want pasjes in leven. Oh. oh, Stress! Maar hij kan gelukkig zelf ook niet binnen, dus ik heb zelf weer niet. Uh, alles uh, nee, hoef hoeft er weer niet naar te doen. <laughs> het gaat gewoon weer over het geld. Wat ja, het gaat weer, weer? Over het, het gaat geld. weer over het geld. Het gaat weer over het geld. Ja, hè? Erg, hè? echt, Dan moet je toch eens naar laten kijken. Je bent toch wel erg bang dat er iemand zegt: het geld. Uh, mijn geld toch eigenlijk. Je, je ja. geld afhandig maakt, zoiets. Ja, nou ja. Nou ja, goed, maar even een plaatje dat niet over ja. het geld gaat, maar wel. Oh. I don't want wanna fight. Daar zijn we toch wel op geweest. Er moet niet gevochten worden. Maar soms heb je wapens nodig om weer de vrede te bewaken. Ja, ik weet het niet. In dit geval is het niet gelukt. Obama shakes. And I don't to fight. Je bent toepakleven. We zien No more. Dat zou mooi zijn. Hoewel het niet over de laatste problemen gaat. Trek bij het van hè? Dat is het feit dat Amerika net nu precisiebommen heeft uitgevoerd. Krijgt het bijna mijn bek gewoon niet uit. Op die chemicaliënfabrieken waar die dat, dat gas vandaan is gekomen. Van de aanval van vorige week ergens. En nou ja, goed, dus, grappig is dan, dan lees, luister je het nieuws. Uh, gisteravond uur of acht of tien of zo... Zegt, ja, ze dus gaan een team sturen om het te gaan onderzoeken... wat voor gas het is en waar het vandaan komt. En nu liggen er al bommen. Hé? Nou, dat is is wel een beetje een hele snelle actie. Nee, goed. Dat moest ook wel, want uh, anders had uh, Trump al gezichtsverlies geleden. En dat moeten we niet hebben. En goed, wij zijn natuurlijk in overleg met Rusland. Want MH17, dat gaan we tot op de bodem toe uitzoeken uit, gewoon... En afgelopen week heel veel mensen die dan even zeggen van... die Blok, is die daar eigenlijk wel geschikt voor? Want Blok is natuurlijk naar Rusland gegaan. Oh, met, uh, dat Stef Blok. Ja, Stef Blok is daar naartoe ja. gegaan. En onder andere zag je dan uh, oud-minister Bok, uh, Bot... zag je daar ook nog even een reactie reactie zijn Hij zei, nou, zou zou best kunnen. Moet wel tactisch, heel belangrijk, heel tactisch. Uh, hij is, kan heel charmant zijn, deze Larov. Maar uh, je moet er wel voetbal stuk houden. Hij zit er al 14 jaar, geloof ik, die uh, minister van uh, Buitenlandse Zaken in Rusland. Dus... Uh, dus wel vrij heftig. Maar toen hoorde ik vanochtend uh, blok in Rusland. Toen dacht ik van: hoor ik nou toch een bib bibbertje in zijn stem? Luister even. The families of the victims. Every time such information is being spread, so I brought over the pain felt by the people that I regularly meet. Ja, ik hoor echt toch een bibbitje. Ja, hoor echt een bibbertje in zijn stem. <laughs> Zie daar in Rusland. Een groentje als eerste. Echt een heel serieuze zaak te bespreken. Ik: fuck. Dit moet ik echt wel heel goed doen. Kijk, ik was wel eens uh, vaak onder indruk: het feit dat die bot, hè, die is 80 jaar oud. Ja, het minister van Buitenlandse is 80 jaar oud. Bot? Ja, bot. Ja, ik, ik had hem ook al niet meer in, uh, op mijn uh, netvlies staan. Maar. Nee. Oud-minister van buitenlandse zaken, bot. Bij, 80 jaar oud. Nou, nee, nee, nee, en maar, nog flink uh, van de bot, tongriem gesneden hoor. Ik ben even kwijt. Bot. Ja, nee, maar jij had ook minister Blok en jij hebt bot. Ja, maar ja. Wat, wat doet bot dan? Bot doet nu niks meer. Althans, dat oh. zal wel iets doen, maar hij is niet meer van buitenlandse zaken. Daar is nu blok voor, natuurlijk. Oh, no. Maar goed, uh, bot heeft natuurlijk wel zijn theorie nog over het leven en over uh, Rusland. Want hij is er vaak genoeg geweest. Ja. Maar echt 80 jaar oud. What the fuck? man, zo, wil ik er ook uitzien over als ik tachtig ben en zo scherp nog ben. Ja. Dat ik iets kan betekenen in de maatschappij. En het komt steeds dichterbij gewoon, hè? Ja, hey, hou eens <laughs> even lekker op, joh. En jouw mission is... Uh, ja, <laughs> om jou een beter gevoel te geven. Nou, je ja. ja, hebt het gisteravond over je gehad. En, uh, oh. en uh, oh. we zijn erover eens dat je geweldig bent. Oh, geweldig. Dat nou, wordt is dat niet fijn te horen? Ja, in dat de kroeg, hè? He? Want dan ziet de hele wereld er altijd beter uit. Ja. Maar, uh, maar ja, het was wel vrijdag de e gisteren. En ze hebben dan wel... Huh? Vrijdag de e hebben ze ja, wel gelijk. besloten om... Uh, om, om de volgende ochtend uh, dit, uh, die akelige bommen en zo... en toestanden ja, te gaan doen. Daar heeft hij niet over nagedacht, nee. Oh. Nou ja, hij heeft het wel net naar... Hij heeft wel de veertiende gedaan, niet de dertiende. e was zeg ja. maar nu of drie of zo. Drie, vier s'nachts geloof ik dat het ge gebeurd is. Dus misschien heeft hij het toch een beetje... Maar ik geloof ook niet, die bij, is hij bij gelovig, Trump? geloof ik helemaal niks van. Ik weet het niet. Nee, helemaal niks van. Nee, ik, heb, uh, nou, ik heb nu even een gewoon berichtje. Want yeah. uh, we, we moeten toch door ja, met, we moeten uh, door. onze gewone... Uh, ...wekelijkse flauwkeul op de radio. Ja, kom op die Nou, kuls, Dit is ja. geen, niet helemaal flauwkeul. maar uh, uh, het schijnt dus dat het hoogtijd schijnt te worden... ...voor duidelijk logo, consumenten willen een stoplichtsysteem op het eten. Jawel. Oh ja. En zo uh, van, is de muesli goed? En uh, vaak is het niet direct te zien. En via dit systeem, ik zie inderdaad een, een labeltje erbij, is het handig. Je pakt dus gewoon iets uit, de, uit het schap... ...en dan uh, zie je in één oogopslag... Van bijvoorbeeld als uh, vet, zout en uh, totale suiker niet te hoog zijn. Dan zijn die groen. Het is gewoon een, een cirkeltje met uh, uh, hapjes eruit. Weet je wel. Okay. Of een, de, de schijf van vijf achter iets. En dan zie je bijvoorbeeld zout is 2 gram. En dat is dan hoog. En dus dat is rood. Kalorieën calorieën 431. Dat is oranje. Dat is ook wel een beetje hoog. Per 100 gram dan. Maar dat dan, dan vet, zout en uh, totale suiker. Die, uh, als die dus onder de 10 zijn. Of onder uh, uh, uh, uh, zetvet. Is dat gezet... Uh, Bezadigd uh, ja, vetvuur, denk ik. Ja, denk ik. Bezadigd vet. En uh, de, de, als dat groen is, dan is dat oké, okay, weet je wel. Dus nou, En dat schijnt heel goed te werken. En, en we het dus In Engeland hebben ze het gewoon eigenlijk al uh, vanaf 2010. En, uh, of 2014. En uh, het schijnt daar goed te werken. En ik heb toevallig ook weer... een. Uh, ze werken daar ook met eenheden met alcohol. Hè? En dan zeggen ze van... De aanbevolenveld alcohol was daar 14 eenheden. Yeah. Maar er schijnt dus inderdaad een blikjes bier staat al van dit is twee eenheden. En een uh, wijntje, twee, en... Uh, uh, Cider, een of zo, ik noem maar wat hoor. Ik hou uh, me er niet aan vast. Ja, is maar het de... gaat wel werken op zich. Van, je ziet in één oogopslag van, oh, ik heb een heleboel eenheden. Ja, en... Maar ja, je mag nou helemaal niet meer drinken. Dat was gisteren nee, in het dus, nieuws. Ja, klopt. Eén alcohol gaat alweer een half uur van je leven af. Nee. Ze zeiden, als je uh, zes of acht alcohol per dag dronk... dan scheelt dat dus een half jaar op je leven. Ja, een half jaar. Nou, een half jaar, kom op, of ik nee, nou 80 en... word of 79 ja, Eén biertje of één versnapeling was een half uur van je leven een half uur af. af. Dus God. iemand had uitgerekend van, nou ja, oké, okay, dus als ik ben een paar ik twee en een jaar... Ben ik tweeënhalf uur kwijt zo, gisteravond. Ja, als, als ik zoveel <laughs> jaar dan uh, uh, eerder dood zou gaan, dan heb ik nog recht op 17.000 versnaperingen. Nou, proost, laat maar gaan. Ja, <laughs> Holla dieé. Ja, het is wel ernstig. Nou ja, het, we, we roepen dit al jaren, we voelen het aankomen. Het roken is klaar, en nu de sterke drank. Nou, dat drinken. Nou, gisteravond was er toch inderdaad wel iemand die... Uh, uh, die, die is dan anderhalf jaar geleden gestopt met roken. Ja. Yeah. En die uh, heeft toch nog wel de neiging om mensen uh, te enthousiasmeren om ook te stoppen. Maar dat werkt niet bij mensen die roken. Want die denken altijd van, heb je hun wilde ergste? Dat zijn de gestopte... Ik, ja, ik heb toch recht op een sigaretje. Ja, dat is ja, er ja, ja, ja. ik ben er hard genoeg voor. De hele de ja. plan. Ja, gast, bedoel je, de hele zorgverzekeraar gaat uh, wordt duurder door jou, weet je wel. Ja, Hoewel ik... de roker wel heel veel geld oplevert. Dat vergeten we altijd. Te ja, de nou, de, drinker, aan de... Uh, die brengt zoveel geld in het laadje, Verkeerd knopje. Maar de drinker ook, hè? Uh, vergis je daar niet in? Ja, meer dan was bij de keuringsdienst van Waarde was uh, donderdag iets over gin. Oké. Okay. En uh, hoe uh, inderdaad dat er maar een half, of uh, 1% echte gin in zit. En de rest is gewoon alcohol. En voor de rest uh, geen uh, specifieke gin-iets en zo. Oh. En, uh, en uh, ja, er gaat heel veel. Dat één dat zo'n zo fles dat was eigenlijk maar één uh, Engelse pond, denk ik dat het was. Het was heel weinig. Dus uh, daar wordt heel veel uh, accijns oh. aan uh, nee, God, verdiend. Ik, sowieso vind ik dat de supermarkten staat, van de staat moeten worden gemaakt. En uh, gangpaden waar je wel mag komen. En welke gangpaden je speciaal <laughs> voor moet tekenen. En de zorgverzekeraar ja. moet bellen, overleggen. Dat moet allemaal veel overzichtelijker worden. Ja, gewoon dan maandag is er een balansdag. Dan is er gewoon die hele schappen met suiker en vetten en dingen. Die zijn gewoon dicht. Dicht? Ja. ja en je mag alleen maar naar de groenten. Ja, precies. <laughs> Zou wel leuk zijn, ja. En het brood. Maar daar moet je ook wel iets voor aanvragen. Want niet al het ja. brood is allemaal even goed natuurlijk. Nou, Dan krijg je het de... een supermarkt die heet VUG, VUG. Dus voor uw gezondheid. Zoiets. Ja nou. Ja. Ik stem voor. De staatssupermarkt. Ik ben ervoor. Doe nou. wij even de nieuwe single van uh, Panic at the Disco. Als we het toch over geweld hebben. Bekijk de videoclip. En verbaas je. Say Amen. Saturday Night. Traveling in packs that I can't carry anymore I'm Waiting for somebody else to carry me There's nothing else there for me at my door All the people I know aren't who they used to be And if I try to change my life one more day There would be nobody else to save And I can't change into a person I don't wanna be So, oh, it's Saturday night I pray for the wicked all the weak.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 Leeft. Toebak leeft, al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Fall in the dark Spend my silence Maar Dat is yes. Yes, yes, yes. Blijft vage muziek dit. hoor. Echt, Dat is het. Dat is het. Dat is het. ook, maar het. vind Ik het wel weer grappig. Rainbow Kitten Surprise! En het heet Fever Pitch. En daarvoor de nieuwe single van Panic at the Disco met echt een zigweldige videoclip. En ik snap ook niet dat ze dat hebben gedaan. In deze tijd past dat gewoon niet meer. Moet je liefde. En uh, ja, moet je liefde uh, tentoonstellen. Moet je uh, ja, elkaar omarmen en dat soort dingen. Maar goed, zij hebben iets anders gekozen. En het uh, ja, doet wel wat stof opwaaien, dat zeker. Het is heel toepakkelijk. Het is uh, bijna alweer. half negen, straks de Zandvoortse berichten. Ze zitten weer aan te komen. Ja, precies. Zandvoortse berichten. Maar nu nog even niet. Eerst nog even wat andere berichten. Ja. Ik heb een heel leuk bericht, uh, Kom ik tegen. gelukkig dat ik mijn telefoon bij me heb. Yeah. Maar er is een Nederlander, Anton Schuurman, die woont in Brussel. En voor hem is de maat vol. Want hij is een persoonlijke strijd begonnen tegen de gaten in het Belgische wegdek. En dat doet hij dus met bloemen. Hij uh, voorkomt in ieder geval dat er uh, nog iemand een gat in rijdt. En uh, overal gewoon op, binnen op een zebrapad. Dan gooit hij gewoon weer een bloemetje erin, weet je wel. Oh. <laughs> er is een leuk filmpje van en de gemeente Brussel lijkt inmiddels ook wakker. Want die hebben echt zo van, oh, we moeten er iets aan gaan doen. Maar er was in ieder geval één gat gedicht nadat hij die, die bloempjes erin had geplant. En uh, hierdoor valt het meer op. En daardoor maken mensen hun auto... Uh, die, wordt minder, uh, die gaat minder door die kuilen heen, weet oh, okay. je wel. Ja, Dus uh, ah, nou, ja, ik, is wel slim. Hij geeft ze nog water ook. Dus het is wel heel grappig. Maar ik zal het wel even delen. Maar dat, uh, zelf dan rijdt je toch de bloemen stuk als je zeg maar door die gaten heen rijdt? Of niet? Ja, of je, ja, of je krijgt de gevaarlijke situaties. Maar het is, uh, ik vind het wel een vredelievende... Actie. Ja. En ik heb dan wel zo van, ja, we zijn honderders, hè. Ik bedoel, uh, zeg wij zeggen het met die bloemen. Ja, bedankt bedankt voor die bloemen. Ja, bedankt voor die bloemen. Ik, zeg, oh, ik bijna denk eigenlijk, ja, dit zou zo'n actie kunnen zijn, dat we eigenlijk Trump bloemen gaan sturen. Niet huh. de pauze, Trump. Weet ja. je, het, het was toch in de jaren zeventig dat we ook uh, allemaal van die bloemetjes in, in van die pistolen van, uh, van, de, van, uh, van de soldaten deden, zoals weet je? Zo'n pistooltje, en die, dan doe je zo en dan zegt die pang, weet je ja. wel zo. precies, ah. zoiets. Ja. Vandaag een heel groot stuk in de krant te lezen. De Telegraaf vrouw met twee gezichten. Het gaat over Femke Halsema. Ja. En er wordt natuurlijk uh, echt fanatiek gezocht. Wie moet dat de nieuwe burgemeester van Amsterdam worden? En zij? Groenig. Ja, zij. Oh. Ja, ze worden verhaal, de, zij zou het misschien wel kunnen worden. Maar ja, ze heeft twee gezichten. Zodra de camera aangaat, dan is ze poeslief. En echt, dan uh, is het met iedereen eens. En, uh, nou ja, niet met iedereen eens, maar goed, dan is ze uh, heel charmant. En de camera uit, dan is ze toch wel erg een bitch gewoon schijnt het. Uh, ja, nou, dat weet je... Nou, de vrouwen zijn gelijk een bitch, hè, als ze gewoon streng zijn. De mannen die zijn slagvaardig. Slagvaardig. Ja. Ja, het wordt een beetje vergeleken. Ze tegenover... ja, als, Trump, als, als dat Hillary Clinton was geweest, was het ook een bitch geweest. En nu is het zo van, nou, hij uh, laat wel zijn ballen zien, hè? Ja. Het is eigenlijk er niet helemaal jou voor. Maar, maar goed, ze ja, okay. wordt een beetje vergeleken met Geert Wilders. Geert Wilders is juist, als de camera uitziet, uh, poeslief. En zodra de camera aangaat, dan is hij echt ontzettend negatief ja. over de media, weet je wel. Ach, want dat is zijn gezicht, dat is imago natuurlijk. Maar Frans Halsma, of Frans Halsma, deze Femke Halsma wordt wel genoemd dat zij misschien de nieuwe burgemeester uh, wordt. En er zijn ook al petities getekend van, wij willen haar niet. Ze is niet uh, transparant. En er zijn ja. meer mensen die genoemd worden, onder andere Wouter Borst zou de nieuwe burgemeester kunnen worden. Uh, oh. Joop Wijn, uh, Jet Bussema en Hennis... Uh, Zenine uh, uh, uh, Hennis, uh, Plasgeert. Weet je wat die vorige week jaar was? Plasgaard. Plasta, Plasgaard Plas, Plasgeert. Hoe moet je het uitspreken? Huh. Die uh, van VVD en ook die uh, van Defensie die eruit uitge, moest, uitgewipt hey, je, Er is dus naast Plasgaard is er een Plassterk. Klopt dat? Zijn er twee dan? Ja, ik denk die het. Met die met Plassen? Ja, oh ja, je ja, hebt gelijk. Plasterk, dus. o, plasterk. Nee, nee. Het zijn er twee dus, oké. Okay. Zenine nee, uh, Hennis. Hennis? Ja. Dat, die, heb je haar beeld voor? Heb je voor blonde dame? van Defensie? Nee, oké. Okay. Nou goed, ze is dus ook, dus ook alweer een paar weken weg. Kan ik zo maar weer vergeten, zo. Hoe ze ja, ]uitziet. zeker. Maar goed, ze zullen misschien de nieuwe burgemeester kunnen worden van uh, Amsterdam. Maar het maakt niet uit wie het wordt. Het is nooit goed genoeg. Die nee, het haalt niet meer van de laan, gewoon. Van de laan. Dat is echt, het was gewoon een hele leuke gewoon. Ja, maar kijk, als iemand in het harnas sterft, heeft hij gewoon een heleboel credits mee, hè? Ja. Dat moet je niet vergeten. Daarom wordt de pauze ook altijd zo goed herinnerd. Dat, dat stukje ook, dat hij van... Uh, je bent er je ben, wat zegt hij ook een gegeven moment... Ben je zeikert of zoiets? Uh, ik kom uit de baasjes. Uit de baasjes, Waar, ja, waar we... kom jij vandaan? Ja. <laughs> of jullie zitten nog op de bank en je pyjamaatje. Ja, He, Dat, dat is, heb jij ja, zelf. Dat is ook. Ja, echt heel erg. Ja, leuk. We zullen het zien. Uh, dat wordt binnenkort wel bekend gemaakt. Dus, uh, eerst wilden ze niks van weten. Als maar, maar nu dacht ze, nou, misschien toch wel. We zullen er werken. Het is stoepekleefd naar deze plaats. De Zandvoortse berichten. Wat gebeurt er allemaal en wat gaat er allemaal gebeuren? Want er zijn altijd activiteiten in de Zandvoort. En uh, kom deze kant op. Lies met een trein, hè? Want het parkeer is weer ingegaan. Het is weer schikbaar en Maar als je de staatskast wilt spekken, nou ja, de staatskast, de gemeentekast, dan nodigen we je uit. Eels. little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 Drink all the blood My heart is bone dry Could give you more Cause you took all of this shall la la Drifting off, lost at sea I'll set a fire, look up for it Looking for me, I'm a pink sunset Bone ah! dry, sha-la-la You drank all the blood, my heart is Bone dry, sha-la-la -la. Can't give you more, cause you took all of it Sha-la-la, bone -la. dry Dit, shalala. Shalala. Oh, fucking shit man, dat is leuk. Bone Drive, heel's nieuwe CD is niet om te vinden. Vergeet Novoken voor de Nova Novoken voor de zal. Vergeet het maar. En ook. Uh, uh, Susan's House, dit is de nieuwe klassieke van deze band. Zandvoortse berichten. Tijd voor de Zandvoortse berichten. Ja, een parkeerterrein achter Dirk van den Broek. Uh, afgelopen woensdag was een verzamelpunt. Namelijk, daar stonden heel veel van die Lotus uh, uh, uh, racewagens. Want het was uh, vorige week, zaterdag, was het precies vijf jaar geleden... dat deze Jim Clark, waar gaat het over, zeg maar uh, uh, ja, doodging. Hey, op het circuit werd uh, uh, hij... Uh, Weet het slachtoffer, uh, Ik weet niet hoe precies het precies gebeurd is. Het was niet in Zandvoort. Het was in... Ja, waar was het eigenlijk ook weer. Oh, in circuit uh, Hockenheim. Was het? Daar uh, liet hij het leven. En hij was een van de beste coureurs. Wel een beetje apart, Je denkt van beste coureur. En dan verongeluk je op het circuitpark. Nou goed, dat maakt het verder niet uit. Maar goed, de stonden daar weer stil. Er waren daar uh, een groep van acht eigenaar met Lotus racewagens. Ze gingen eerst even eten. En daarna stapten ze de volgende dag in de auto. En reden ze naar, de, naar Schotland. Naar de Kilomani. Kilimani. Kilimani. Kilimani. Precies. Want daar heeft namelijk deze Jim Clark heel veel gereisd en gewoond. En daar wilden ze erbij stilstaan. Ik vind het een mooi gebaar. Deze Is Jim hij Clark. familie van Alain Clark? Die uh, hier uh, die mooie liedjes zingt? Ja, geen idee. Ja, maar ja, nou, had hij er zeker bij geweest. Het was zeker geen schot, zijn vader. Nee. Die, <laughs> nee, die vader was volgens mij van de. de uh, uh, heet het nou? Van de Antillen of zo. Oh, Oké, okay. nou goed, mooi, dus mooi Het uh, was geen schot. Om uh, te In ieder geval. Stap. Nou, ja, uh, wat andere, leuk. Uh, ja, ja, uh, uh, ja. komende vrijdag de 20ste. tussen twee en vier uur. kun je terecht bij, uh, bij stichting De Blauwe Tram. in het louis Want carré Want daar heb je dan uh, het samen herstellen gebeuren. Hierbij valt te denken dat je dan uh, reparatie kunt laten uitvoeren. aan een elektrisch apparaat. Zoals een strijkboot of een koffiezetapparaat. Maar ook voor naaiklussen, zoals het inkorten van een broek of rok. of het aanzetten van een knoop. Oh. Sommige mensen kunnen dat zelfs niet. Nee. Maar de, deze Herstel het Samenmiddag wordt een aantal keren per jaar georganiseerd. Is het gewoon Repair Café? Ja, ja, het heet hier weer Herstel het Samen. Maar het okay. heet. Uh, de, de, er is ook zo. Uh, een website, ook het heet ook samen, weet je wel. Dus daarom is het herstel het samen, denk ik. Oh. Vrijwilligers staan klaar om samen de meegebrachte items weer als nieuw te maken. En de service is gratis. Alleen onderdelen zou je moeten betalen dan. Het gaat om even contact te zoeken met je medemens. Ja, en dat je ook eens een keer... Uh, de, de, goed voor het milieu, hè. Ontspullen ook. En, uh, Ontspullen. Geen nieuw apparaat kopen als het oude het nog kan doen. Oké, okay, als je het nog kan oplappen. <coughs> ja, Oh, ik kan het misschien ook laten testen. zou ik ja, misschien kunnen, nou, ze kunnen testen weet je op mijn werk. met oh, een raceauto zeg ik, jij doet het niet zo lekker meer. Hey. nou ik kan het wel even repareren. ja. Yeah. nou ja op mijn werk komen ze heel vaak yeah. ze dan testen en allerlei apparaten en dan uh, heeft hij zo'n schaar bij En voordat je weet fuck, knipt hij de stekker eraf. ja dat is niet goed. ja maar wat? nou heb ik het apparaat niet meer. ja hij, hij, hij, hij, hij, hij heeft geen, de weerstand is niet goed. een knip hup stekker eraf. wat? Nou. gaat hij dan een nieuwe erop zetten? nee dan gaat het apparaat weg dan is het hele apparaat afgekeurd en dan oh. zit jij weer zonder apparaat en zegt ja nee dat die, die is niet veilig is niet veilig. Oh God. Is niet de, de, maar dit is gevaarlijk voor mannen op een zekere leeftijd. Hoor. Van het apparaat doet niet goed. Hup, stekker eraf. Ja, zoiets. <laughs> nou, Rotary Club reikt een mooie checks uit afgelopen week. Uh, ze hebben namelijk uh, de voorzitter Maarten van uh, Wamelen. Die heeft namelijk maandag twee goede doelen. Uh, uh, het, uh, het gehandicaptenfonds 12.500 euro gegeven. En ook stichting uh, Community Service... Uh, uh, hebben een, een cheque gekregen van zes, bijna 6.000 euro... die je onder andere ook uh, zomerjeugdkamp organiseert. Het is mooi. En verder zijn, is er ook een loterij geweest. Marije de Jong heeft een weekend weggewonnen... Uh, uh, in Zandvoort. Ah, ja. een weekendweg in Zandvoort. Ja, uh, nou, dat zou ik ook heel graag willen winnen. Ja, dat lijkt me ook heel leuk. Ja. En verder, uh, Richard Leeman had ook een uh, win winnend lot... en die heeft een mini-cruise gekregen van IJmeiden naar Newcastle. Oké. Okay. Nou, ook niet verkeerd. Oh, leuk hoor, die Rotary Club, goed bezig. Ja. Wat hebben we nog meer? Ja, wat hebben we nog meer? Nou ja, er is uh, een man in de nacht van zaterdag op zondag vorige week... gewond geraakt nadat hij uit zijn scootmobiel was gevallen... Rond twee uur s'nachts ging het mis op de Keesomstraat en hij viel in de bosjes. En de passanten alarmeerden de hulpdiensten. Het was blijkbaar druk s'nachts. Maar uh, weet het, uh, bij zijn val liep de man letsel op... en hij is door medewerkers behandeld. Waarna hij thuis is afgezet en een jongere passant... heeft de scootmobiel van het slachtoffer naar huis gereden. Ja, die oh, ging even lekker scheuren. Precies. Maar uh, twee uur s'nachts, denk je, maar dat ze het lui nog op de straat mogen. Ja, is dus is gewoon de nachtklok? Ja, ja ook de avondklok. Geen scootmobielen <lacht> na twee uur nachts. Ja, het is echt s'nachts, want ik zeg in de nacht van. Okay. Dus dan denk ik van, of hij heeft er al een dag, een dag of wat gelegen. Dat hij is er een had... tijdje gelegen. Ja, dat God. die spira is, gev is gevallen. Nou, waar. Maak hem maar grap ja, om. Het zal je maar gebeuren. Ik zeg het laatst ook al in mijn schoonmoeder, die op zijn squeakmobel. Het is af en toe dat je denkt: het gaat allemaal net, aan goed. Het goed. Gaat ze net de bocht te hard? Weet je? Had hij een beetje op twee, ja, ja. twee wandjes de bocht door. En dan zei mijn, mijn dochter: ik, ik ga hem wel even in de schuur zetten. En zij voor een rondje en huppa op, op zijn kant met dat ding. Mm -hmm. Afblijven! Dan denk je van de jeugd, die kan een beetje dingen besturen, maar dat valt toch tegen. Valt vies tegen. Wateroverlast in de Martins uh, Nijhofstraat. Martins Nijhofstraat? Ja, precies. Uh, Rob Hoven, die had wateroverlast in zijn, uh, ja, zijn, noem je dat, in zijn kelder. En dan kwam er een gegeven moment en dacht, hé, hey, die vijver die hier vlakbij ligt, die is ook wel vrij hoog. Zou dat daar iets mee te maken hebben gehad? Hij heeft bij de gemeente geklaagd. Je hebt er uiteindelijk iets aan gedaan. En toen merk je van, hé, hey, nou is het water in mijn kelder ook lager. Dus ze moesten even een knopje indrukken, misschien. Ja, dus ook in de Koningsstraat hebben ze nu uh, dat uh, ontdekt. En dan denk ik van, ja, wij hebben ook wel veel last van water. En bij ons hebben ook, is dat water ook hoog, buiten. Dus, nou ja, goed, de gemeente gaat daar iets mee doen. En eind april hebben ze overleg uh, hoe ze dit allemaal een beetje in goede banen kunnen leiden. Dat lijkt me irritant ook. Ja, dus, zeker. Het is dus, dus leuk om uh, vijvers voor de deur te hebben. Maar als het op de Ja, manier... die vijvers zijn speciaal om het overtollige water op te vangen. ja. Want wij hebben dus ook in de, in de Duinwijk, dus naast het station, er is ook zo'n overloopvijver. En aan die, aan die vijver kun je dus zien hoe hoog de grondwaterstand zou kunnen zijn als die vijver er niet last. Oké, okay, maar ze hebben wel een soort overloper ingemaakt waardoor ze ja. die kunnen afvoeren, geloof ik. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Dus nou, het is allemaal ingenieus, maar okay. ze moeten er nog wel even naar kijken. Maar als straks al die huizen wegdrijven, moeten we niet hebben. Ook. Nee, Goed, zeker niet. straks weer de Zandvoortse berichten. Het is tijd weer voor de zoete klanken, hier van Young Gun Silver Fox. Ook natuurlijk straks na 9 uur weer een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen? 14 april. Het zijn toch wel weer interessante dingen hoor. Echt? Dan Silver Fox en Midnight at Richmond. Oh, jaren zeventiger al Oh, Alles voelt weer goed. Tot je de krant openslaat. Hoewel, vandaag van nog, nog niet in de krant. Maar ja, als je op internet kijkt... dan denk je, ja, fuck, ze zijn bezig in Syrië. Uh, Trump heeft daar natuurlijk uh, ja, wat precies, die bombardementen uitgevoerd. Op chemicaliënfabrieken waar dat uh, gas vandaan kwam. Goed, vandaag uh, andere drama nieuws. In de krant willen we echt het gas afsluiten... En dat is echt de buurderaan. Wij, wij hier in Zandvoort kennen dat natuurlijk al. Ja. Dan moeten, als het gas wordt afgesloten en het gas van Rusland, eigenlijk moeten we dat niet. Daar moeten we niet aan natuurlijk. Hè. Dan zouden we eigenlijk nog wat windmolens erbij moeten hebben. We hebben er nu ongeveer 2300 staan in Nederland. Er moeten er dan nog 127.700 <lacht> bij. Oké. Okay. Dan hebben we, het, uh, hebben we het mooi groen allemaal. Ja, maar ja. Ook en wit van al die molens van de windmolens. En wit? Ja. Ja, tijden. misschien moet er we ook weer meer, uh, toch meer uh, van die uh, ja? zonnepanelen. Ja. Ik moest even op het woord komen. Ik, ja, ik heb ze al. Ja. Ik, ja. Ja, ik, heb, uh, ik heb ze al een tijdje staan. Ik heb geen idee wat ik allemaal ermee ophaal en wat, uh, wat ik bezuinig. Ik heb ja, het eerste... hele dak ligt vol mee, mee Ja, zo goed als. Het hadden er nog twee bijgekund. Maar ze zeiden van nee, het, er passen er maar acht op. Wij wilden er tien of zo eens of twaalf. Nee, meneer, er passen er maar acht op. Want dat luiken, dan moet je ook uit luiken er nog en zo. Nee, dat is allemaal wel, maar ik kan er niet een beetje krapper bij elkaar. Nee, er komt er geen genoeg zon op. Oké. Okay, nou. nou goed, ik heb acht zonnepanelen. Dus ik heb nou, de wereld gereed. Dat je een meter uh, terugdraait. Uh, nou ja, ja, jij ziet af en toe dat je wat bezuinigt, maar ik heb er geen zicht meer op eigenlijk. Ah, je Leert. moet het eigenlijk wel in een schriftje noteren. Ja, ja elke week. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, je, je, hebt een, je hebt een internetsite, kan je inloggen. En dan kan je zien wat je, wat je hebt bespaard. Maar ik heb okay. het al, nou, voor mij al een jaar niet meer gedaan, denk ik. Echt, echt beloofd. Nou, belachelijk lekker boeien, he? En ik heb een gegeven ja. met, heb ik ook een keer gekeken in de meterkast. Hè, maar dan zet je je stofzuiger zet je terug in de meterkast. En dan tik je met die, die slang die er altijd uitvalt. Daar ben ik altijd ruzie mee. Dan zet je hem erin en dan tik je toch iets op ja. die kast aan. En dan staat hij op rood. Error. En dan moet je een knopje indrukken. En dat vergeet je dan. En dan staat hij maar een week lang op error. En dan haal je niks op oh ja yeah. Okay. Je wel bijblijven. Ja. Dus is niet alleen gewoon zonnepanelen, maar ook gewoon regelmatig alles te checken. Oh, je hebt van die handige dingen waar je zonnepanelen op kan hangen. Oh nee, ja, sorry, uh, stofzuigerslang. <laughs> ja, dat uh, weet ik. Maar goed. dan heb je dan weer te kort aan Berichtjes Ja. berichtjes. Uh, in uh, New York heb je een uh, Chelsea hotel. En uh, het schijnt dus nu dat ze de deuren van de kamers aan het verkopen zijn. En uh, er zijn kamers waar beroemdheden hebben geslapen. En ik weet dus niet of het hele hotel nou uh, uh, vernieuwd wordt of zo. Uh. Maar bij elkaar kwamen er 52 houten deuren op de Veiling in New York. Er waren nog meer toppers. Want één koper had dus uh, uh, 106.000 euro over voor de deur van de kamer... waar de zangeres Janis Joplin en de zanger Leonard Cohen afwisselend hadden gewoond. echt. Ja, okay. en, maar dat was ook een deur van de ruimte waar Bob Dylan uh, veel tijd spendeerde. En dat stuk hout werd ook dus opgekomen. 125.000 dollar. Zat er iets ingekerfd? I was here. Nou, volgens mij niet. Maar er was nee? ook nog de opbrengst van de kamerdeur van Andy Warhol. 65.000. Madonna slechts 16.500. En Jason Pollock en Bob Marley voor 8750. En een deel van deze, uh, deze opbrengst gaat dus naar een organisatie die zich inzet voor daklozen. En het Chelsea Hotel ging in 1905 open. Ja, drugsgebruik zou ik doen. Hè? Huh? ja. Ja. Nou, het hotel is dus sinds 2011 dicht en wordt verbouwd. Dus uh, ze gingen gewoon al die deuren. Nou, dat is wel slim. Ik denk dat de rest is voor de verbouw van, van het hotel gaat. Uh... Ik hoop echt dat ze ze wel uit elkaar gaan halen. Want als je al die deuren naar elkaar neerzet, dat je wel weet dat je wel de papieren erbij haalt. Dan denk je: dit is de deur van Bob Dylan. Oh nee, zit dit af van Janice Joplin. Oh nee, Andy Warhol. Weet jij het nog? ik weet niet ik ze voor... weten het helemaal niet hoor ja, nou ja, nou, Maar misschien... ze zullen wel een stickertje op hebben geplakt dus dan. Ja, een ja, in... of ja een, of een, een echte Warhol erop geplakt weet je of zo'n replica ja, van van Warhol een Bob echt... Dylan een, een, een CD hoest weet je of een ja. LP hoes weet je ja, ja ze gaat het mooi voor nog ja, een je er zoiets bij moet hebben dat een stukje hout die hij misschien ja heel de misschien de aangeraakt heeft ja de ja, top van zijn vinger ja. Ja, de, de, de maar ik vind het wel een leuk Durkling, bericht ja de deukeling de heeft hij aangeraakt ja ongetwijfeld en misschien Jennis opel heeft er tegen aangelegen natuurlijk die kon echt net niet binnenkomen, die heeft er echt wekelen, nou ja wekenlang een paar uur gewoon tegen die deur aangelegen dat zou kunnen, dat zijn leuke ik denk dat die Dylan ook bij. wel af en toe uh, daar in de hoge sferen was hoor Topdeon. nee, die is altijd correct geweest <lacht> alleen toen hij die elektrische gitaar tot zich nam dat was echt verraad aan de akoestische gitaar goed, straks meer ja, dames en heren, Toe leeft kwart voor negen in de grijsachtige zandvoort maar wij fleuren het op met de meest mooie muziek en ze zijn meer zoet, niet wat je normaal verwacht van The Vaccines! Yo favorite band! Sport is de hele serie, dit is wat de vinden. Yo, my favorite band on the radio. Een band on the run, hoor, hoor ik dat nou daarin? Hoor ik dat nou echt in de plaat iets verwijzing naar band on the run? Ja, dat is altijd leuk als je echt verwijst naar klassiekers, hè? Dan denken mensen dat, oh ja, dat was met de Wings, hè? Ja, dat ja, weet ik nou wel. Dus ik vond het wel een fijn nummer dit. Ja, dat was een leuk nummer, klassieker. Ja, goed. Ah, ja, ga je hem lekker en anders wil ik wel als je, je landenkeuze vandaan. Nou. Kijk, heb je zo even een tip ja, gegeven? Ja, jij hebt hem gewoon ook bij de hand, helemaal? Of ja hoor, eens... ik tover ah. hem eens uit. Dan gaan we dit nummer heer doen als je de landenkeuze. Oh, die heerlijk. Ik, ik heb een stukje plastic, dat klap ik open. En dan wurm dan ik een stekkertje in en dan komt er allemaal geluiden uit. Ja, maar weet je wat zo leuk is? Nee? Even over dit nummer... Dus in een, in een, dit nummer is uh, in een tijd dat ik uh, iemand uit goed kende. Een vriend van mijn broer. Yeah. Maar die is verhuisd naar Frankrijk. En nou blijkt dus via Facebook, heeft die moeder... dat was ook een vriendin van mij... Uh, een stuk uh, gedeeld over die zoon. En die is dus gewoon met een fiets en een hond... is hij gewoon door Frankrijk aan het reizen. Oh, ja. En ondertussen een film met prachtige beelden. En dan ook uh, uh, allemaal in het Frans gezegd... In Engels en Engelse vertaling. En op het eind gaat hij gewoon een stukje Hollands praten. Nou, en, wat uh, leuk. dan gaat hij weer... Ja. En het, uh, het heet een soort iets van marathonachtig iets. Maar die jongen is gewoon heel, uh, heel uh, verheven, spiritueel bijna, vind ik. En dat vond ik erg leuk om te zien. Het is hij, wel een normale fiets, geen e-bike, Nee, uh, Nee, een gewone fiets. En dan heeft hij zo'n karretje erachter. Af en toe ligt die hond erin en af en toe rent die hond gezellig mee. Oh. Maar hij, hij, hij is erg goed met uh, die video in elkaar zetten en zo. En krijgt hij een hele lange baard dan, een lang haar? Nou ja, nou een beetje een baard. Maar hij, het is wel grappig hoe hij op zijn vader lijkt dan en, uh, ja, en, en, maar de, die vader kreeg dus uit de tijd van If You Ever get Radar, dat Ben's on the run. Oh, ja, oké. Okay. Nu is de cirkel rond. Dus dat, dat was. Uh, uh, ja. Ja, een echt, echt gesprek wordt door het verbeelding. Wat een klutverhaal! Nou, zeg doe even normaal. Dankjewel. Zeg, Jezus. Nou, daar heb ik wel een, le een leuker verhaal dan. Ja. Hè? Ik bedoel, in de Amerikaanse stad Houston is een 58-jarige man opgepakt die in 1981. Was ontsnapt uit de gevangenis. Oh? De agenten kwamen hem op het spoor nadat zijn alias werd genoemd in het overlijdensbericht van zijn moeder. Hey. Hij, uh, Stephen Michael Paris heette die, en hij werd zonder verdere incidenten donderdag opgepakt in het kantoor waar hij werkte. Hier werkte hij dus onder de naam Stephen Graves. Het ali alias waarmee hij ook als zoon in het overlijdensbericht van zijn moeder werd aangeduid en zijn vingerafdrukken bevestigden zijn identiteit. En, maar hij is gewoon 37 jaar lang uh, is dus uit de handen van de politie gebleven. En je moeder verlinkt je gewoon. Ja, nou, dat was in haar overlijdensberichten. Maar uh, hij heeft een celstraf van 9 jaar. Had hij moeten uitzitten uh, voor drugsbezit en transport. Maar ik denk 37 jaar, dan is dat toch nu wel verjaard? is een en transport, dat doen we hier in Nederland. Ja. Is gewoon wat is in Nederland is het drie maanden. Ja, <laughs> een, een gesprek met bloemsnoren ja. en dan is het klaar. Ja, maar nou. ik vind het wel stoer, maar ik denk van ja, nou is je 58... En uh, hoeveel moet hij nou nog zitten daarvan? Ik, uh, ik denk van nou, hij, hij is er wel goed ziek van. Maar ja, hij moet toch meer. Misschien denkt hij nou, ik ga gewoon vroeg met pensioen. Ik ga er gewoon lekker zitten. Ja. Ik vind het wel goed. Ja, dat is Hij heeft dan niet, natuurlijk hè? de mooiste jaar van zijn leven... dan toch uh, vrij, als vrij man uh, doorgebracht. Ja. En uh, daar denk ik van nou, even rusten. Ja, hè? ja je moet hem even bij. Maar ja, als je, je inderdaad on the run bent... Hè? dan hebben we het over het plaatje net. Ja. Man on the run. Ja. Man on the run. Ja. Nou, uh, dan denk ik van dan... Uh, soms is het dan ook wel weer fijn als je gewoon... Uh, als het klaar is. Het is gewoon de hele tijd een kat en muisspel. spel ja. ja. Dat je echt denkt van... Uh, ja, ja, ja. Precies, klaar. Het is tijd ja. om te gaan zitten. Ja, ja. ja een beetje reflecteren. Nou ja, 38 jaar is je vrij geweest, hè? Dus, uh, 38 jaar. Ja. Nou, dat is wel lang, hè? Dat is zeker Ik anders. denk van, dan moet je ook zeggen van... Nou, je hebt zo je best gedaan. Ja. Misschien kan je nog iets tekenen in de maatschappij... of in de, in de gevangenis dat je mensen gaat leren... Hoe je ja, hoe je het niet moet aanpakken. Slecht voorbeeld is meestal dan soms een goed voorbeeld hè. bij Toepak Leefland tegen negen uur. Leuk berichtje in de krant. De gelegenheid maakt de dief, maar de, de, een Duits lid van de uh, Boevengilde had een openbare garagedeur gezien en ik van, zou ik naar binnen gaan? Nou, ik twijfel, ik twijfel. Ik doe het toch! En toen kwam hij binnen en daar stond een politieagent op hem te wachten. Althans, ik weet niet echt, stond te wachten, maar ze was gewoon de deur even vergeten en ze heeft hem ingerekend. Hij probeerde nog weg te komen, maar ze erachteraan. En Uiteindelijk heeft ze hem meegenomen en is hij in de cel geëindigd. Ik moet zeggen, dit is allemaal weer echt waar ik zelf altijd een beetje onrustig door word. Ik heb ooit in mijn leven de garage deur. Ik heb zo'n automatische garage deur die naar beneden gaat, weet je. En dan gaat hij helemaal naar beneden. En ja, eigenlijk loop je al eerder weg en dus je denkt, dat komt wel goed. Maar ik had destijds had ik mijn fietsen niet helemaal goed naar binnen gedaan. Dus hij bleef hangen bij de bagagedrager. En als je dan zeg maar ergens tegenaan komt, dan gaat hij weer een klein stukje omhoog. Dus ik kwam, s'ochtends kom ik beneden en ik zie dat de garagedeur gewoon nog voor de helft open staat. Net boven de bagagedrager van een aantal fietsen. En toen dacht ik mezelf, what the fuck, ik heb vannacht wel wat gehoord. Wat lawaai in de garage. Dus ik kijk zo rond en denk, nee gelukkig is er niks gebeurd. Maar ik denk, ja ze konden vandaag niet over die fietsen heen klimmen. Maar sindsdien heb ik een garagedeur trauma. Oh. Een, een dwangmatige handeling om te kijken, heb ik de garagedeur al dicht gedaan? Mm. Toch nog even kijken. En dan lig ik in bed, heb ik de garagedeur deur echt gedaan. Toch nog even eruit. Weer even kijken. Man, laat het los. Maar ja, het is, ja, is ooit één keer fout gegaan en dan blijf je er toch in hangen. Dat je denkt, shit, die garagedeur. deur, moet ik even iets mee. Een garagetrauma. trauma. Ja, garage trauma. Ja. Het is wel heel ernstig als je dat doet. Nou ja, ernstig. Het, het is wel lastig, want je doet het automatisch en je doet gewoon altijd goed eigenlijk. Maar uiteindelijk de, de, de, ja, denk je toch dat je het niet goed hebt gedaan. Want je, moet het elke keer heel bewust doen. Altijd goed doe je het? Ja. Oké. Okay. Ja. Ah. Jij niet dan? Nou, ik probeer het wel, ja. Ja. Je wil je nou geen trauma aan praten, maar ik bedoel, doe je altijd de achterdeur op slot? Uh, ik wel, ja? maar ik heb een zoon. Dus dan krijg je daar ook misschien een achterdeur dat je denkt van nou, ik ga maar even kijken of hij wel dicht gedaan heeft. Op een gegeven moment laat je het los, dat kan je loslaten. Nou ja, ik, uh, ik hoop maar, maar dat ze, dat ze uh, niks weghalen, maar er valt niet zoveel te halen bij mij. Wat ben je de lakker nu in? Ja, nou ja, als hij open is, is uh, weet je, uh, als je het merkt, yeah? dat je weggaat, oh hij was nog open, nou dan... Uh, ja, dan denk ik, nou, ik heb niks gemerkt vandaag. Oké. Okay. <laughs> maar oh ja, het over het goed. algemeen is hij dicht. Over het algemeen is hij dicht. Ja. Goed. Nou, heel veel mensen weten gelukkig niet waar je woont, dus dat scheelt er weer. <laughs> nee, ik, ik controleer het wel, maar ja? uh, ik doe hem zelf achter mezelf dicht. Maar ik merk inderdaad wel eens dat ik dan thuis kom uit mijn werk, en denk ik, hé, hey, hij is open. Hoe kan Hoe kan dat nou? Ja, ja, ok. nou, is nou, ik idee. ga jou een keer gewoon die deur openzetten. En dan, ga je, dan zorg je zelf dat die elke dag gesloten wordt hoor. Echt wel. Dat je hem echt wijd openzet. Ja. Nou, als dus het is ook wel is... eens gebeurd inderdaad dat, dat ik een appje krijg dat je voordeel staat over je land? Ben je thuis? Ik dacht nou, trek maar dicht dan, weet je. Dan was ik er niet. Dan, er was ook iemand eruit gelopen, die heeft niet goed dicht gedaan. Het is volstrekt onjuist. Ja, dat vind ik echt wel helemaal onjuist. Ja, het dit. kan gebeuren. hebben ze vijf, vroeger waren er ah, alweer een... opa. Ja, dat is waar, Die komt uit een dorp, ik kom uit een stad, dat is het verschil. Yo, ik was vroeger was ik in Brabant bij een fiets, bij, nou, er stonden heel veel fietsen bij een zwembad. Yeah. En ik loop daar zo lang. Ik denk, verk, al die fietsen staat niet op slot. Dat Ik had echt de neiging om ze allemaal op slot te zetten en die sleutels in te leggen bij ja, de kassa. Geest. Maar daar waren die keer niet blij geweest. Nee, dat denk ik ook niet. Nou ja, goed, in het dorp ben je misschien wat relaxter. daarin. Dat is natuurlijk ook wel mooi. Je moet ook een beetje naïef zijn. Je moet ook weer geloven in het mooie van de mens. Ja, ja dat is nou, zeker. Nou goed, dan gaan we gaan even op naar het nieuws van 9 uur naar 9 uur. We hebben wij een overzicht van het uh, ja, 14 april. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.